Look at his shit and music. Goddamn hippies! They even fucked up the music. Yeah. One of those kind of, I don't feel real. Pure kill patties, lettuce, tomato. Radio beer. Welkom bij Radio Bier Bar Brabansson, lieve luisteraars. We eindigen deze week van de Belgische muziek in stijl met twee uur vaderland En levende legende Axel Peleman komt straks langs. Maar nog belangrijker, ook commissaris John Noulaert van de federale politie is aanwezig. Bent u er klaar voor, commissaris? Ik ben er helemaal klaar voor. De schuifjes kleuren zwart, geel en rood en prins Philippe staat op mijn gat getatoeëerd. Het is koning Philippe, maar het is u vergeven, John. Ondertussen is hij koning geworden. Het is Ashbury Fates. Binnenkomen met een kopstoot, John. Yes! As Marie de band van uh, Axel Peleman, uiteraard. Maar nog heel wat andere Belgische muziek uh, op de agenda. Het is trouwens niet alleen code geel buiten qua weer, maar ook rood en zwart. België boven. Dit zijn de sex machines. John. Het gaat over ons, denk ik. On stage. Ja, onstage van de Sex Machines. Dat is weer al even geleden hè? Dat, uh, dat we veel dingen mochten aanschouwen op het podium. Uh, maar deze die hebben wel iets te vieren gehad deze week. John. Ja, dat uh, is een van de drie winnaars van de nieuwe lichting. Blue Eye. Die komen uit de regio. Beversche uh, maten daarbij. Mm, altijd goed, altijd lekker. Dit is de Lady. Zo zet de kijk, wat me nu in de vek. En ik heb de grootste moeite voor het ding te zijn. Ja, de zolder kijkt naar ik. Ik, ik wezen aan de check. Ja, er is gewoon voor dat te zijn. Ooit een droid of ooit een keer test het eindelijk. Wel het mooie moet ruw en het de zelle, het me had, ik geef het toe, een beetje zat, ik ken nog gil de hoogte af te leggen. Hey, hey, tip koelieren, zand en drank, zon en het eind ze toch al dank. Nonnekeen tot de Roddolijn, kijk voor een zijn van neen, je hebt mensen één hoor gezien. Test of vier tot de Roddolijn, test of vier tot de Roddolijn. De kijk of heb café, ieder die en doe helder mee, zonder eindelijk van een tot te weten. Als het ziet, zet zout was zin, anders zoek me tot dan win. Wendrust niet voor niet en vast gebeten. Hé, hey, flipkopliers aan den een dealer en een de rust. Ben niet gewonnen van te mij. Ik zei niet, maar wou je met de tiener anders verlaf? Ik ben destooid uit de doddelen. That's the fierce out that all the land. That's the fierce out that all the land. That's the fierce out that all the land. The fat of river to hold it over Caesar's son yes flip no the drank so in dance and hop dang Don't again to the land Get one time one day yes my name or to all land to land Ja, John, uh, we hebben nog belangrijk nieuws, want we hebben iets ja. weg te geven. Ja, vandaag hebben we iets weg te geven. Ja, van onze goede en... vriend Philip, uh, beter bekend als Philip Fresh, ja. die geeft de cadeaubon weg. We gaan straks de opdracht geven, wat kan je doen om, daar, uh, om die te winnen? Die cadeaubon gaan we straks vertellen, dus zeker blijven luisteren. Je deze week je buikje rondeten. Mm -hmm. cadeaubon winnen van Philly Fresh dagverse maaltijden. Uh, wat moet je daarvoor doen? Gewoon eventjes een aperitief foto uh, posten op Instagram en tag even Radio Barbier als je wil. En uh, ja, Dan maak je kans op uh, een lekkere, lekkere maal van Philly Fresh. Wake me up from this life, yeah. I wish that I could feel something, but the bills do what they do. Een vrolijk liedje over depressie. Kijk, het kan, het kan. Uh, nog even herhalen. Door ja. die cadeaubon van Philip Fresh. Wat Krijg moet je je doen? veel vragen ondertussen daarover. Oh, iedereen wil die winnen, natuurlijk. Hè. Ja. Uh, gewoon eventjes uh, een leuke. Uh Instagram uh, foto posten, uh, of van Facebook. Jouw of Facebook, dat kan ook, dat is juist. Zonder dus naam vergeten. En Thijg even Radio Barbier. En wie weet, win jij die cadeaubon? Tegen het einde van deze uitzending maken we de winnaar bekend. En ondertussen zie ik een gast binnenkomen. Oh. Dat is voor strak. Uh, spannend. When you're gone, it Can't you see, can't you see, can't you see? mm Mass by planes Banks went broke And leaders choked One day Is turned into stuff we know for sure Camden, the kids survived the 90s. En uh, de zanger in kwestie zit hier uh, vlak voor ons. Ja. Axel Peelman, welkom. Dat was lang geleden dat ik dat nummer had gehoord. Ja, gezegd is dat. He? lang geleden. Ja, Dankjewel ja. dat je hier mocht zijn. Ja, Op het moment dat een beerschot ontverlezen is trouwens. Oei, oei, ja. oei. oei. Ja, bedankt om te komen in de zon Grote kruiweken. Ja. Ze <laughs> <laughs> dus zijn beduidend minder nat als in de ouwboken. Is elkele. echt? Ja, ja, ja. Uh, ja de, de juiste kant van het water. Ja, ja, ja. ja, voilà, Just, voilà. ja, ja. Zeg, Axel uh, ik heb u gegoogeld. De uh, ja. voorbereiding van, van ons gesprek, van onze babbel. Ja. Uh, dat is wel grappig. Heb jij je eigen al eens gegoogeld? Nee. nee ja. Ja, dat is Dat raar om zeggen. Minst... Ja, ik doe dat wekelijks. Nee, nee dat is het niet doen. Ik bedoel, je ja. googelt de wagen niet. Ja. je toch niet. Nee. Ik, ik heb hier dus een, een printscreen gepakt van wat je ziet als je Axel Peleman googelt. Dus welke vragen dat de mensen stellen van, hè, over Axel Peleman. Het ja. eerste wat, of het meest gegoogelde is, met wie is Axel Peleman getrouwd? Dus ah, de mensen zijn meer geïnteresseerd in je vrouw... Dan in nu. Axel. Is dat, is dat... we gelijk. Wat verdoemen we dat is... Maar als je zegt, nu moet je oppassen wat je antwoordt, natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. nee. man vrouw is. Uh... Ik zou zo googelen, moesten ze niet van mij zijn. Ah, kijk. Uh, absoluut. En die zat de meest gegoogelde dingen? Dat is uh, Axel Peleman, getrouwd met. Dat is, dat is hetgeen. Uh, ja. oh, Godverdoem is ja. Bizar, hè? Ja, bizar. Nu, het, het tweede vond ik ook een beetje raar. Ik heb daar ook wel op, op doorgeklikt. Dat is Axel Peleman overleden. Okay. Een, beetje, nee, nee. een beetje luguber. Of, of ik moest dat zelf nog niet weten, maar nee. Dat is, ja, dat... ik heb het ook toch even gecheckt. Of dat, uh, ik zeg, ja, want anders komt het niet, de zon. Maar is dat hetzelfde internet als waar ik ziet? Uh, ja, gewoon. <laughs> ja, nee, maar ik heb er doorgeklikt en dan, dan ging het eigenlijk over, uh, kwamen er artikels over uh, het feit dat je lang geleden gestopt bent met drinken, omdat ja. het... Uh, ja. Ja, dat op een gegeven moment een beetje, eens een keer een beetje uit de hand gelopen was. En, beetje uh... veel, hè? Beetje ja. veel uit de hand gelopen. Ja, ja, kijk. Uh, uh, uh, uh. En zo'n dingen krijg dan als je, als je dat googelt. Eens ja, kijk. even kijken, hè? want als we, als we al deze vragen beantwoorden, dan hebben we eigenlijk een perfecte introductie. zei de eerste dit... vraag was ik ben getrouwd met mijn vrouw. Hè? Ja. Uiteraard, dat zou maar raar zijn, moest ik met jou zijn getrouwd, natuurlijk. Ja. Maar um, uh, al 25, nee, getrouwd al, al 22 jaar, denk ik. En uh, beste vrouw ter wereld... Uh, zoon die nog al vertrokken is thuis en om de tweede vraag te antwoorden dood, nee, dat is dat je daarvan ook ik zou dood zijn ja, Alley, we kunnen het, we kunnen het bevestigen kan het, het kan het, ik weet het niet meer ja. Um, ja, de kreuner staat er natuurlijk ook tussen ja, dat is logisch hè? Ja. Ja, ja. en uw zoon, die komt eigenlijk op de derde en de vierde plaats Aha, dus okay. kijk, uw vrouw, uw zoon uh, dat is wat de <laughs> mensen interesseren <laughs> nou, dat is dat is uh... Als je dus, wat mijn zoon pakt en mijn vrouw, dat is honderd van mijn leven. Dus dat zou wel eens kunnen kloppen. Hè? Ja. ja. Zeg, we hebben er hier ook, toen de muziek aan het spelen was, gezegd. Is dat verjaard uh, deze week? Uh, vorige week. Of ah, vorige nee, week? Was 1 uh, februari? Uh, ja, plopte. was dat deze week nog? Komt ook als dat ook allemaal op Google. Hè. Dat is uh, maandag of dinsdag, denk ik. Ja, dat kan, ja dinsdag was het, geloof ik. Ja. Dat was de eerste verjaardag in mijn leven dat ik, dat ik minder aangenomen vond, eigenlijk. Uh, ik ben 51 geworden, ik ben van 74. En uh, een paar dagen ervoor, dat is een reden voor beroemd dat ik het minder tof vond, een paar dagen ervoor was ik, uh, zat ik met een paar vrienden samen en we waren bezig over muzikanten. En op een gegeven moment komt er een muzikant te sprake en zei van ja, die is, ik weet niet, hoe jong gestorven, die was maar 49. En heel dat gezelschap zei ze van, oh, amai, dat is wel, dat is wel heel jong. En een paar zinnen later waren we over een andere muzikant bezig. En die was gestorven op zijn 51. En niemand had zoiets van, op oh die is jong gestorven. Dus ik werd 51, de, de, de, de dinsdag, en ik dacht van, als ik nu sterf, dan kon niemand denken van, oh, dat is jong. Dat is ja. gestorven. Ja, het stond zelfs op Google, dus uh, hè? dat goverleden overleden was. Dus, uh... <laughs> of dat ik voor jou of dat ik overleden Ja, stond op Google. Het een zelfs, zeg. Dat zou dan wel een bummers zijn dat ik overleden zou zijn. Ja, oké. Okay. Zeg, maar ik dat wil zeggen, vorig jaar 50? Ja. Um, nu, wat wij hier doen bij, bij Radio Bierbar elke maand is de jaren vieren. He, dus mm -hmm. we kijken wie dat er allemaal verjaard is. En wat ons wel opgevallen is dat er heel wat Belgische artiesten, bekende uh, artiesten, ook 50 zijn geworden. Dus had ik het idee. Ja. Um, ik was een dat ik de supergroep gelijk de, de Traveling Wilburys. Ja, ja. Die ja, ja, ja. zeker kennen: Tom ja. Petty, Bob, Bob Dylan, George Harrison. George Harrison, uh, Jeff Lynn. Ja. Maar ze hadden dat ook niet hier kunnen doen. Roy Orbison, de fantastische Roy ja, Orbison. Ja. Dus ik, was aan, ik heb dat nu eens opgeschreven. Hè? Dus mm -hmm. wie hebt het allemaal? Uh, ik heb binnenkort uh, Mario drummer ah, ja. Die ja. wordt 50 in die april. Ik, die heb ik al met z'n allen gespeeld. Dus. Ah, jij voilà. uh, ja. dan, stel dat je een groep zou vormen. jij ja, ja. op Bas, Axel. Ja, ja. Um, Joost Zwegers, was ja, Joost. Ja. Oh, wordt die ook 50? Die is 50. Ja, ah, ja die is al Die zou dan piano kunnen doen, een back ja, ja, ja. Mauro Pavlovski. Ook, ja. Die kan natuurlijk de, de gitaar doen. Gitaar. Ja. Um, en Tom Baarman op zang, eventueel. Een Tommy is toch een jaar jonger, als ik Die is op 1 januari 50 jaar geworden. Ja. Ach, oh oh nee, dat was de Camille. Stef Camille is dan een jaar jonger. Ah, ja. kijk, wat, Judy had ik dan nog niet. Die had er... Nee, nee, maar die, die, die was vorig jaar... Ja. Uh, nee, op 1 januari is Tom. 1 januari, nu is een Tommy 50 geworden. Hè? Ja. Ah, wel, ja, die ja, is een jaar Tom. jonger, als ik ja, voilà. Ik, ik Ja, volgens Ik de 1 februari en ik ben 51 ja, geworden. Je dus. als, ja, je zit dan als. ja, nee, Tommy is, is, uh, zat een jaar lager, als ik, uh, op school. ja. Zo. Zeg, en dat jij dan... Je, je, je hebt er juist gezegd, Roy Orbison, dat was een de, de ancien... bij de, mm. de Traveling Wilburys. Stel, dat jij dan zo'n zanger zou moeten kiezen... zou je dan kiezen tussen Raymond, ja. Arno of toch Walter Groothaars? Qua stem of qua uh, persoonlijkheid? Ja, de... dat... is een moeilijke vraag, hè? Ja, een tricky vraag. Ja. hè? Qua stem, zie ik ontdenken, hè? Want wie van de draai, de beste stem. Je niet van alle draaien, de goede stem. <laughs> De nee Ja, ja, ja, nog de beste van de drie, denk ik. Um, zijn karakterstemmen? Uh, als ik moest kiezen van persoon, zou ik sowieso Walter pakken. Ja, ja, ja sowieso Walter. Als Walter, uh, ik moest kiezen voor Kastin, zou dat waarschijnlijk Ramon zijn, denk ik. Ja. Denk ik. Alhoewel, nee, ook Walter. Fuck it, ook Walter. Oh, hey. Fuck, Fuck it. Walter, it. Walter is een tofste meester wereld. Ja. Uh, letterlijk. Zeg de Paranoiax, daar hebben we een van klaarstaan. Ik... Dat is de voor GELACH Dat is hier <laughs> <laughs> lang geleden met de Laarsen. Daar hebben die even een interim gedaan, hè? Of hoe, hoe noemde dat? Daar is die ook eens een in uh, Ja, ik heb, niet, ik heb niet op dit plat meegespeeld, nee, nee, maar nee. Ik, heb, uh, ik heb daar twee jaar bij gespeeld. Ja, dat is mijn schoonbreus trouwens. hij ah, is het echt? De zanger was, was mijn schoonbreus. Hans. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Kijk, voilà, we konden nog iets te weten. Yes. Paranoiax. Yes. mm <laughs> die Drive van Ila, uh, een van de dames van uh, Blue Eye, trouwens die ook op het podium mocht bij Studio Brussel hè, deze week, denk ik. Zeg, Axel. Yes. Um, Axel Pieleman is hier nog altijd, ja. dames en heren. Uh, ja. Axel, jij zit ook heel actief als muzikant bij uh, Maandacht, Ja. Maandacht Company. Uh -huh. um, Al twintig jaar, hè? Ja, jullie ja, doen heel veel toffe dingen. Um, ik zag ook dat er voor u ook iets gepland stond. Natuurlijk, corona en, en other shit kwam daartussen. Uh -huh. uh, maar ook een soort van terugblik op uw... Ja, wat is dat, meer dan 30 jaar dat jij als muzikant actief bent? Uh, nee, ik moet het verbeteren. Wanneer, wanneer, wanneer, wanneer is er jij 15. als ik muzikant ben, begonnen? Als muzikant, op mijn, mijn eerste groepje was op mijn 12. En dat is denk ik van school gekomen en vanaf 18 jaar professioneel. Dus ja. Ik heb één jaar dus, uh, eventjes gewerkt. Maar uh, dat was in, in, 7, in 96 of in 6, 96 of 97. Maar voor de rest altijd muzikant geweest. Ik heb nooit anders geweten. Ja. En Ashbury Fit, was dat dan uw eerste... was echt uw eerste band of... Nee, dat was niet mijn eerste band. Dat was mijn eerste uh, bekende band. Maar daarvoor mm. heb ik nog uh, platen opgenomen met, met allerhande punkgroepjes. En ik ben begonnen in een reggae collectief. Dan was ik jaren 14. En dan zo tussen mijn... Uh, 16 en mijn 19 was dan uh, die puntgroep dat ik in zat. Dat was slecht, slechtste, man. Oh, dat, was, dat, ja. dat moet, hè? Als je die plaat terug moet, dan denk je: oh, fucking oh, alles. dat had beboet moeten worden. Zo weet. <laughs> uh, en dan zijn we begonnen met, met brief Feten, dat was in 1990. Ja. Uh, dat was ik 19. Ja. Want dat waren ook mannen van, van school of vrienden van school? Of, of? Dat waren vrienden van school, ja. Uh, of toch ene. Matthias, wat dan nog altijd een van mijn beste maten, die in de univers van Bond, die moet ook tien keer over. Die in een bilbo Die heeft een heel lang gewerkt. Ja, maar een een ja, Naast Brief heeft hij in een bilbo. Uh, en die speelde gitaar en er waren toen nu helemaal niet veel mensen op school die gitaar speelden dus ja, we het met elkaar. en we waren altijd weer heel grote fan van de, van de Fatal Flowers, dat was een Hollandse band van de jaren ja, 80 ja, ja. En, uh, en die had dan weer een, een vriend en die speelde drums en zo zijn we afvalelijk begonnen ja. als, als heel jonge gasten en dan zijn we op ons 19 jaar ...in Antwerpen uh, met drie in, in een huis gaan wonen... ...en in de living stand... en versterkingen... ...en dan eerder een kamer... ...en ja. ze hebben toch een jaar of drie samen gewoond. Ja. ...en ze hebben beginnen beginnen te ...en hebben we veilig, uh, het appartement opgezet... En, ...en opgezegd en drie jaar... Drie jaar ...en een half in een tourbus gewoond... ...ja, het gelden ja. er wel veel getoerd hè. ...we hebben in totaal... Uh, 998 concerten gedaan... ...juist geen duizend... ...juist geen duizend... Ja. ...dat is wel jammer... En de, ...de twee lessen hebben we afgebeld... Ah, ja. <laughs> Ons duizendste concert hebben we afgebeeld. Uh, uh, ja, men, uh, we hebben gigantisch veel getoond. In Canada, ja, Canada gezien. Ja, in Europa een, ook een wel. Een groot stuk van Amerika, veel... ja. Engeland, Scandinavië, tot in Italië, Griekenland, Spanje, Portugal, alles. Ja. alles. En eigenlijk nooit echt officieel gesplit of gestopt. Dus het, ja, nee, dus het nee. kan nog altijd, dat duizendste optreden. Officieel splitten, dat zijn alleen uh, groepen die zichzelf heel serieus nemen, die officieel splitten. Ah, ja. Dus bij de kreuners was dat ook niet een officiële split? Nee, <laughs> dat is nooit een split geweest bij de kreuners. Ze ah, ja. zijn gestopt op een gegeven moment, maar uh, ja. niet gesplit. Ja. Uh, gestopt met spelen, om, waarom dat weet kan ik eigenlijk niet meer. Ik denk dat ik dat toen een klein beetje op was... Uh, Wij speelden ook wel gigantisch veel hè. En nog altijd, hè. we hebben dat In 2022 Die gasten die worden binnenkort 70 We spelen nog altijd meer dan 50 keer op een jaar ja. dat is Wat dat veel is dat is Hier uh. op, op de zes dagen per jaar spelen we met de kringers ja. Dus dat is uh, Dat is relatief veel Maar in 2012 denk ik dat Walter er even genoeg van had ja. uh, zaten We zaten ook In een positie dat zowel Ben Als ik, als Walter nog met kinderen Zaten die echt uh, dat, dat werden toen jonge pubers wat zijn je? Ik ben aan het stofzuigen zo. Is wel? <laughs> Alles voor zuivere lucht, he? tegenwoordig. Ah, ja, ja, ja, <laughs> ja. Uh, Dus dan, dan zijn we er even mee gestopt, maar dan, know, ja. ja. Op een gegeven moment belde Walter en ze wilde terug spelen. Ja, dat is goed. Dat is hetgeen dat ik doe. Ik, bedoel, ik, ik zei vroeger altijd als kind van, tegen mijn moeder, om gewoon buiten spelen. Ja. In, in mijn dialect gewoon We gaan buiten spelen. En nu is ik al 25, 25 jaar getrouwd met dezelfde vrouw. En ik zeg nog alle dagen tegen haar: schatten ik dan spelen? Maar dus ja. spelen, hè. de muzikant speelt. Hè. Ja. Die moet er niet werken. Hè. Schoon, hè? Uh, ja, dat is, dat is altijd zeer schoon geweest. Maar uh, ik voel wel de laatste jaren, en zeker nu dat dat allemaal terug opgestart is, dat ik, dat ik 51 ben geweest. Uh. Gevuld dat wel. Hè. Want uh, vroeger, ik was echt een en Ik, ik leefde van, goh, ik denk van 1 uur middags tot, uh, tot, tot 5 uur s nachts. Maar dat zit er toch niet meer in. Ja. Fit En eigenlijk alle bands waar jij ook een belangrijke rol in speelde. Vooral live. Uh, een heel goede live reputatie. Hè? Heel stevig ook. Live is een, vind ik persoonlijk, het, uh, vond ik altijd het allerbelangrijkste voor te doen. Om de simpele reden, je doet iets. En dat is dit met dat bijvoorbeeld, mijn vrouw stond in het onderwijs. Ik kan een vergelijk maken. Die stond in het onderwijs en die leidt iemand op om bijvoorbeeld later de succesvolle een boekhouwer te worden bijvoorbeeld hè. maar op het moment zelf kan die dat niet zien of dat, dat dat goed is of dat dat slecht is hetgeen wat ik doe met mijn job je komt op een podium, je doet één noot op een gitaar en je ziet de reactie van het volk, dus dat is instant dat je, dat je uh, ziet wat dat je werk oplevert vandaar dat ik live spelen zo belangrijk vind mm. en zo plezant vind ook uh, alhoewel dat de laatste jaren wel uh, zeer veel studio is ja toch wel zeer veel studio uh, ...is live nog altijd hetgeen waar ik het meeste belang aan heeft. Ja. In de studio kun je het afweggen en kun je het niet terug op de neef doen. Mm. Dat kunnen niet live. Yes. Dan is het of veel goed of veel slecht. Ja. Dus uh, dat, is het, dat is het frustrerende online. Dat je van het podium komt en het was niet goed. Of gevonden minder goed. Dan god er niet echt naar huis met wauw. Maar dat staan dan goed was, dan was het dan ook, ook eens goed. Ja. En de energie dat, dat live dingen ge geeft... Ik denk niet dat ik gewoon oud word om de simpel reden dat ik heel veel live heb gespeeld. Het ja. is elke keer draineert dat uw live je, je komt op dat podium en je, en, en, en ook als ik 0,0 nog zenuwachtig voor op een podium te gaan, toch maakt uw live nog altijd adrenaline aan. Ja. En dat is, dat is een, een, een ding dat, dat, dat, uh, dat versluit uw lichaam. Adrenaline verslijt uw lichaam. Ja. Uh, dat voel ik helaas, maar toch nog altijd, en zeker bij was Fate was dat. Was dat vreet energie. Dat vreed energie, dat geeft energie. Maar de put wordt altijd dieper. Dat geeft, ja. dat met, uh, vroeger was dat niet vroeger speelde like, Ik zei dagen om ze zeven in, dat was dat goed. Maar nu, als ik merk dat ik zo zes dagen nog een stuk heb gespeeld, dan moet ik toch wel een zondag of een zaterdag echt plat liggen. Ja. Of een maandag gewoon plat liggen in mijn bed. Ja. We hebben nu Tissi Matic klaarstaan. Wat er nu, de laatste dagen, dit weekend ook, mm -hmm. uh, wat Arno nu aan het doen is. Mm -hmm. uh, jammer genoeg heel erg ziek. want mm -hmm. die man wil... Blijven spelen. Uh, ja, tot het bittere einde. Alleen dat is, die is heel, uh, heel ja. mooi om te zien, maar ook heel ja. Ook heel uh, triestig om te zien. Ja. Om de simpele reden: uh, ik denk niet dat ik hetzelfde zou doen wat Arno doet, wat ik zou doen. Ja. Uh, in die zin dat uh, uh, op een gegeven moment moet er iemand in uw of uit uw entourage zeggen van... het is goed geweest. Ja. Het is goed geweest. En, en het is beter dat, dat mensen u herinneren... hoe dat je op het op top wordt... Ja. als dat de mensen u gewoon blijven herinneren... hoe dat je op het einde ondaftakelen wordt. Ja. En bijvoorbeeld, ik heb over laatst... die Radio 1 gezien van... Uh, van ja. en ik vond dat dat was... Nee, ik kon dat even niet romantisch zijn. Nee. Ik vond dat, niet goed. Ja. dat niet goed. Het was trouwens vanavond op Canvas eh, Ja, hij uh... zag er niet goed uit. het, het a, a klonk niet goed. En dan vrees ik dat heel veel mensen zo het gaan nemen, op het van, bijvoorbeeld mijn zoon die een met matic nooit heeft Ik heb Tissi-Matic nog gekend, ik heb hem nog weten spelen. Ik heb Arnaud honderden keren mee samen gespeeld Maar mijn zoon die nu zo weet van van, oh, ik kon eens zien naar Arnaud, die was zijn eigen de rest van zijn leven, dat beeld ja. van, van, van die en Arnaud, terwijl ik Arnaud mijn eigen... En nog met zijn lange mouwen en met zijn dingen. Dat, dat, dat, zo sticht dat in mijn kop. Hmm. Maar het is een heel stuk van de, van de muziek Min Minend Vlaanderen die Arno herinnert herinneren dat het nu is. Ja. En dan weet ik niet of dat zo, zo positief is. Ja. Weet ik niet. Ik, ik, weet niet ik, letterlijk, ik weet het niet. Het kan zijn van wel, maar ik, ik, ik, zou, ik zou het anders doen. Ja. Oké. Okay. Laten we eens luisteren hoe dat hem. Uh, maar ik ben een gigantische heen. fan van de man. Ook van de man. Dus, dus, no. ja. Laten we eens eens hoe dat hem in plein vorm uh, klonk. Yes.